1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Nederlands militair toestel heeft in Libië evacuees opgehaald. en is op de terugweg naar Nederland. Het heeft 32 Nederlanders aan boord. en 50 buitenlanders die ook weg wilden. De passagiers uit Tripoli worden begeleid door mensen van Buitenlandse Zaken en Defensie. Het toestel wordt later vannacht op de luchthaven Eindhoven verwacht. Er is ook een chartervliegtuig uit Libië onderweg naar Schiphol... met medewerkers van enkele oliemaatschappijen. En mogelijk gaat er morgen of overmorgen nog een Nederlands toestel naar Libië... om mensen op te halen. En verder is een Nederlands fregat onderweg voor evacuaties. In Libië heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Younis... de kant gekozen van de betogers. Hij heeft zijn ontslag ingediend... en zijn steun aan de Libische leider Gaddafi opgezegd, zo meldt Al Jazeera.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 In de Gelderse plaats Oldebroek zijn zo'n twintig bewoners... van een begeleid wonencomplex geëvacueerd vanwege een brand. Die woedt in een supermarkt ernaast. De brandweer bestrijdt het vuur met groot materieel. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Het weer nog vannacht enkele opklaringen. Minimumtemperatuur min 1 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Overdag bewolkt. In de middag van het Westen uit regen of natte sneeuw. In het oosten mogelijk sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV, twee uur van Casa Luna. In het eerste uur kon u luisteren aan Jan van der Poel, oud-financieel topman van pensioenfonds ABP. hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en het ging over... Uw en mijn ouderdagsvoorziening. Het was geen vrolijk verhaal, dat is absoluut een feit. Er moet absoluut wat gebeuren, anders dan stort de boel toch wel heel lelijk in elkaar op termijn. Waar ik het in dit uur met u over zou willen hebben is het volgende. Als u het nou helemaal zelf voor het zeggen zou hebben: wat zou u, los van uw gezondheid natuurlijk, in uw eigen pensioenpotje willen stoppen? Um uw droom, uw favoriete hobby, dat soort dingen. Dat wil ik graag horen. Dus het gaat niet over geld, maar juist alles behalve geld. Wat zou u eigenlijk mee willen nemen uw pensioen in? Vorige week hebben we, uh, dat weet u misschien nog wel... alleen twitteraars uitgenodigd om te reageren. Alleen twitteraars, dat doen we nu niet. U kunt ook bellen op 0800-1121. Maar mensen die een tweet sturen naar Ed of naar Ed Dumosh... die krijgen wel voorrang. Nog één keer... Het werkte vorige week zo fantastisch. Gaan we het nog één keer doen. Ed Kaanseloune of Ed Dumosh. Stuur een tweet. Wij reageren. We volgen jou. En dan DM je, je telefoonnummer. En dan bellen wij. Goed. Eh, mevrouw Rietbergen. Goedenacht. Uh, Rietberg. met Daag, uh, Frank. Met Eén uh, Rietberg is genoeg, hoor. Eén Rietberg is genoeg voor de nacht. Ja. Oké. Okay. Ik ben 85. Ja. Dus... Ik uh, heb niet zoveel uh, behoefte om iets in mijn potje te stoppen. En dat, dat potje heb ik al. Ja. Maar ik wou even zeggen, wat ik mis, is het volgende. Ik zijn, mijn man is overleden, maar dus ik uh, uh, ben alleenstaand. En heb uh, inderdaad, wij hadden de APP. En ik weet heel goed dat daar uh, een grote hand in uh, dat geld weghaalde. Ja. Dat weet ik heel goed. En uh, dat is er ook nooit in teruggekomen, helaas. Maar wat ik eigenlijk zeggen wilde is, wat ik mis... is, er wordt zo gezegd van... ja, de mensen blijven zo lang leven, dus het wordt zo duur. Maar dat er veel van die, zeg maar, de, uit mijn generatie... de mannen die dat geld verdienden, overleden zijn. Ja. Dus het zijn de nabestaanden, de weduwen... en die krijgen echt niet het volle pond, hoor. Mm -hmm. Dat weet u waarschijnlijk ook wel. En dat hoor ik niet... Dat, het, dat dat 70% is. Dus... Uh, dat, dat, uh, die onzin van te zeggen van... ja, de mensen blijven zo lang leven... ja, de mensen die het verdiend hebben... de mannen die uit mijn generatie... die zijn weg. Ja. Dus uh, er, er wordt veel meer uit... Uh, de, er wordt veel minder uit, uitgebetaald... dan, dan zo oppervlakkig gezegd wordt. En dat zou ik ook eens wel eens willen horen. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Zeker... Um... Uh, uh, uh, maar goed. Ik heb, ik heb namelijk de ABP nog gisteren gebeld. Ik zeg. Ik ben weer achteruit gegaan. Hoe zit dat? Ja. En wat is dat dan? Dan is die, die, die, die, die zorgverzekeringswet. Hè, die, die is weer hoger geworden. Dus vandaar ga ik achteruit in mijn pensioen. Dus wat ik vorig jaar had. is nu weer met, met, met een, een, een euro vier per maand minder. Ja. Ja. Maar, maar, maar ja goed, ja, ik wou zeggen, doet dat pijn? Ja, natuurlijk. Is, nou ja, is dat kijk, vervelend? Uh, goed, ik kan het gelukkig nog wel dragen. <laughs> maar uh, dus uh, met, met de, de, de, de pensioenfonds moeten niet zeggen... De mensen blijven zo lang leven. Ja, welke mensen blijven lang leven? Vaak de nabestaanden, de, de weduwe. Ja, ja. maar er zit, zit natuurlijk wel een heel groot probleem, een groter, veel groter probleem nog aan te komen. Omdat uh, uw generatie nog gedragen wordt door een gezonde hoeveelheid, uh, gezonde verhouding met de hoeveelheid mensen die wel werken. Uh, en dat verschuift natuurlijk zo Natuurlijk. En, en dat vind ik verschrikkelijk als, als de jongere generatie uh, uh, niet meer hun pensioen kunnen krijgen. Dat vind, dat, vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat je meeleeft met ook jongeren. Tuurlijk. Mijn vraag is, maar goed, u, u, u bent nu al, al lang zo ver... wat, wat u in uw eigen pensioenpot had willen stoppen. Eh, terugkijkend, als ik, als ik die vraag eh, 25 jaar geleden nu gesteld had... wat zou u dan gezegd hebben? Ja, kijk, dat, dat, dat, dat vind ik hartstikke moeilijk. Dat vind ik moeilijk. Ik bedoel, om te zeggen van, wat zou ik nou... Zelf in mijn potje willen stoppen. Uh, als, als ik het gevoel heb dat, dat straks na mij jongeren het niet meer kunnen. Uh, wat, wat moet ik doen? Dat ik, dat ik wereldreizen kan maken, dat nou, is onzin. Ik bedoel, ik heb in, in onze goede so, uh, gezonde jaren genoeg gezien van de wereld, gelukkig. Yeah. Dus ik heb echt niet zoveel wens. Ik vind, het, ik vind het fijn als ik nog, zolang ik zelfstandig kan wonen, zelfstandig kan wonen. En uh, als het nodig is, zorg krijgt die het nodig is. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat he, begrijp je van een oude, oude mens, dat dat te, is. Maar ik, ik hoop echt dat de jongeren ook hun pensioen krijgen. En die ja. idioten premies moeten gaan betalen. Of, ja, omdat, ja. Dus uh, nee, dat, dat is het eigenlijk. Maar okay. ik, ik, dat punt van, uh, de, de, de mensen worden heel veel ouder, ja. Maar die, die, die mannen die het vaak verdiend hebben, die zijn vaak alweer overleden. Begrijpt u? Ik begrijp het. Uitstekend ja, zelf. En ik vind dat voor, voor iemand die zichzelf heel afnoemt, dat u bizar eh, jong klinkt eerlijk gezegd. Nou, ik ben nog gelukkig vitaal. En uh, ik, ik kan gelukkig nog een auto rijden en ik kan nog komen waar ik wil. Kijk. Dus, maar je doet al dingen minder. En u kunt me ja. raadsnel corrigeren als ik u Rietbergen noem. En dat is ook een kracht. Ja, ik, ik heb geen Rietbergen genoeg. Dank u wel, maar, mevrouw. Ieder dank. In ieder al een fijne uitzending. Dank. En dank dat ik even in mocht. Ondanks mijn telefoontje, want ik zit op mijn bed. Ik ga slapen namelijk. Welterusten. Ja, dank u. Dank en een goede u. avond. Gereden. Dank u wel, dag mevrouw. Dag. Ja, dag. Martin, goedenacht. Goedenavond. Hoi. Hoi. Je mag het zeggen, Martin. Ja, ja, ja. Nou, uh, jullie zijn bezig over pensioenen. Pensioenen zijn buitengewoon interessant. Ik ben een ondernemer. Mm -hmm. uh, ik heb een klein insuursbureau'tje. En uh, ik heb uh, in, een, in een, lang verleden, een lang geleden verleden heb ik besloten om uh, mijn pensioenverzekering niet te halen te geven aan een verzekeringsfonds. Uh, ik heb dat gedaan nadat ik uh, lang, lang had onderhandeld met zekeringsmaatschappijen over de pensioenen van mijn personeel. Hoeveel mensen uh, heb je? Heb je zei ik... een klein bureautje? Maar hoeveel mensen heb je in dienst? Uh, tien. Oké, okay. nou, zo klein is het dan ook weer niet. Ja, nou, er zijn er een grote. Maar goed. Uh, uh, ik, ik, ik, ik heb ooit veel onderhandeld met, met pensioenmaatschappijen over, uh, over de pensioenen van mijn personeel. En ik kwam tot de conclusie dat die maatschappijen eigenlijk. Alleen maar door buitenwaarde helemaal de premie te incasseren. En wanneer een bedrijf in de problemen zou komen, dat was mij wel duidelijk. Dan, uh, dan zouden ze gelijk het faillissement van het bedrijf gaan aanvragen. De meeste faillissementen in de wereld komen ook door pensioenfondsen die dat aanvragen. Help me even, hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt zo: dat wanneer je, dan, uh, je hebt een aantal mensen in het dienst hebt, je moet pensioenpremies betalen. En wanneer je dan daarmee in, in uh, gebreken blijft. Dan gaat zo'n pensioenfonds je faillissement aanvragen. Met als gevolg dat die mensen allemaal een pensioenbreuk hebben. En dat ze niet of minder hoeven uitkeren. dan wat ze ooit beloofd hebben. Mm -hmm. en kortom, de, de pensioenfondsen zijn eigenlijk alleen maar erop uit om, om jouw knaak in hun zak te krijgen. zonder dat daar veel verplichtingen tegenover staan. Dat was toen een conclusie. Ja. En uh, ik kom uit een geslacht van ondernemers. Mijn opa had een schildersbedrijf. En dat, dat was een hele leuke man. En die had zijn pensioen georganiseerd door. Uh, door pandjes te kopen en die te verhuren, uh, zodat hij later wat, wat inkomen zou kunnen hebben. En zijn bedrijf bleef trouwens ook bestaan toen hij ouder was, van 65. Mm -hmm. En uh, ik heb veel met die opa gepraat en uiteindelijk uh, een van de dingen die hij gezegd had, dat was, uh, uh, als je pandjes wilt kopen, is hartstikke leuk. Iedereen kan een pandje kopen voor, voor veel geld. De kunst is om een pandje te kopen voor weinig geld. Yes. Oh, en dat vervolgens op te knappen en te verhuren. Ja. Ik heb dat in mijn oren geknoopt, ik heb het leuk gedaan. Ik heb wat pandjes inderdaad verworven, op, op een leuke manier. En uh, de hypotheken die er ooit op hebben gezegd heb ik netjes afgelost. Dus die pandjes zijn nu van mij. Ja. En die kan ik verhuren, En dat inkomen daaruit. Dat zal mijn pensioen zijn. En uh, de, de, een van de vragen die jij stelde aan Briffen van wat, wat zou je in je pensioen willen stoppen later, wat je... Wat je uh, extra zou willen hebben. anders mm -hmm. dan alleen geld om boodschappen te doen. Mm -hmm. Nou, dat is. Uh, eigenlijk is dat in mijn leven heel duidelijk. Ik, ik heb. Uh, in mijn leven heel veel aan motorsport gedaan. en, aan, en met motorfietsen bezig geweest. Dus ik, zorg, ik heb gezorgd dat ik. Uh, voor later, als ik niet meer werk. dat er voldoende voorraad. Uh, uh, hobbymateriaal. in mijn werkplaats aanwezig is. zodat ik daarmee lekker bezig kan zijn. En wat voor hobbymaterialen moeten we dan denken dan? Uh, nou, wat ik zei, ik heb altijd motorsport gedaan. Ik heb, uh, ik heb geweest met een zijspan. Dat doe ik nog steeds een klein beetje. Maar vroeger uh, reed ik, uh, was ik een van de snelle jongens. En tegenwoordig doe ik alleen nog mee voor de lol. En zijn er andere jongens die zijn veel sneller dan ik. Ja. En, uh, maar dat, dat zal als je straks 80 zijn, zal dat niet anders zijn? Uh, nou, als ik 80 ben, dan zal dat misschien wel anders zijn. En om die reden heb ik dan uh, voldoende materiaal verzameld waarmee ik. Uh, tot mijn tachtigste jaar lekker bezig kan zijn, uh, en overigens niet alleen, niet alleen motorfietsen, want misschien, uh, ik redel het nu mijn beste daar misschien wel eens geen zin meer in zou kunnen hebben, of de mogelijkheid niet meer zou kunnen hebben, ja. en daarnaast heb ik gezorgd dat er voldoende spulletjes aanwezig zijn, boeken, muziek, okay. en dergelijke, waar, waarmee ik uh, nou uh, met veel plezier mijn, mijn oude dag kan vullen. Maar Martin, ben je nu al bezig om je pensioenpot op die manier te vullen? Uh, nou, eigenlijk is het al, eigenlijk is het al gebeurd. <laughs> ja. Maar je, je werkt nog wel toch, neem ik aan? Ja, ja ik, ik, ben wel, ik ben nog wel actief, ja. ja, ja maar en je... niet, niet alleen ik, maar die tien mannen ook. Ja, dat mag ik hopen voor je. Anders ja, ja. <laughs> wordt het wel heel rustig. Oké, okay, ja. ik... ik uh, hoe lang moet je nog? Tenminste, hoe lang mag je nog? Hoe nou, lang wil ben, je nog? Uh, ik ben 57, dus normaal zou ik nog tien jaar moeten werken. Maar eerlijk gezegd, in, in vergelijkbare situaties heb ik gezien dat mannen die in mijn beroep pensioengerechtigd werden, dat die eigenlijk helemaal niet wilden de met werk. Want dat ingenieurswerk, dat is natuurlijk hartstikke leuk en interessant, maar niet, niet lichamelijk erg zwaar. En dat houdt je feest wel jong. Ja, dus je kunt er eigenlijk gewoon hartstikke lang nou, mee doorgaan? Eigenlijk, of? eigenlijk wil ik gewoon lekker doorgaan, uh, ja, <laughs> veel ik moet, langer ik moet, dan, dan dat hoeft. Ik moet je ook zeggen, Martin, ik vind de gedachte dat op het 65 dat je dan moet stoppen, ik vind het gewoon beangstigend bijna, weet je dat? Nou, ik zal zeggen, er is, er is eigenlijk één ding wat mij altijd verbaast in, in, in hoe de samenleving is georganiseerd. Uh, je, bent, uh, je komt van school af, je gaat werken, je, in het begin verdien je weinig, dan ga je keihard werken en je ziet dat salarissen salaris hoger worden. En vervolgens mag dat salaris nooit meer lager worden. Je blijft altijd op hetzelfde niveau hangen. Of het wordt altijd nog wat meer, wat meer. Elke keer een functiejaar erbij of zo. Ja. Uh, en uh, terwijl ik eigenlijk zou zeggen, wanneer je op een gegeven moment uh, uh, je top hebt bereikt. Uh, en wanneer je hebt besloten dat je eigenlijk uh, uh, wel eens een, een, een stapje terug zou willen doen. Dan vind ik dat je eigenlijk het recht zou moeten hebben om te kunnen... Zeggen tegen je baas van, joh, uh, geef mij nog maar driekwart van mijn salaris. En uh, ik ga ook nog maar driekwart uh, van de prestatie leveren die gevraagd wordt. So, want achter mij zijn er toch weer jonge gasten die, dat wel van mij, die, die, die de kar wel willen gaan trekken. Ja, ja demotie en, heet dat uh, trouwens he, in begrijp, Mooi Nederlands. Wat de, begrijp, demotie heet dat in Mooi Nederlands. Uh, in ja, uh, nou, Nee demotie. Ik vind, dat, uh, ik vind dat een heel negatief woord. Ik vind, ik vind het namelijk helemaal niet negatief als iemand zegt, ik zou nee. minder willen gaan werken. Nee, precies. Nee, maar goed, die lading ja. leggen veel mensen in. Maar een demotie kan wat belangrijker zijn in een bepaalde fase dan promotie. Ja, omdat je namelijk op een gegeven moment niet meer in de Red Race elke dag een prestatie hoeft te leveren. Maar omdat je bewust genoegen kan nemen met een, met een, met een, met een kleine inkomen en, en, en, en een... En, en meer plezier uit, je, ja. uit andere dingen putten in je leven. Wat misschien ook helemaal niet zo gek is, omdat veel mensen, zeker als ze um, uh, een eindje vorderen qua leeftijd, ook hun, uh, hun hypotheek afbetaald hebben. En dat, dat zou sowieso al meer ruimte moeten geven voor dit soort dingen. Nou, ik, ik, ik ken niet veel mensen die hun hypotheek afgelost hebben. Dat is heel raar. Kennelijk, is, wanneer de overheid in huis zit, moeten ze gauw die kat gaan lenen. Iets onbegrijpelijks. Maar... Nou ja, dat is wel on dat is on Martin, ik ga je hartelijk danken. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het leuk dat ik eventjes uh, mijn verhalen uh, wil vertellen. En wij waarderen dat zeer. Dank je wel. Oké, okay. goed. Dank dag. je wel. Dag. dag. De heer uh, Koltoff heb ik aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ik ben blij dat ik aan het woord mag komen. Want ik ben een van de categorieën die eigenlijk niet meer mogen spreken hierover. Want eigenlijk hoor ik dood zijn. U, statistisch had u dood moeten zijn? Ja, om, uh, statistisch had ik dood moeten zijn en volgens de pensioenfondsen ook, want ik ben nu 89 en drie kwart jaar. U bent dood? Ja. En dan zitten leuke uh, pensioenfondsbestuurders. Mijn pensioenfonds, dat is het pensioenfonds voor de Metal Electro. Mm -hmm. uh, en. Uh, dat pensioenfonds, dat uh, stuurt geregeld leuke briefjes... waarin staat dat ze daar zo uh, slecht voor staan. En dat ze dus... Uh, dat de wijten is aan het feit dat de mensen veel te lang leven... en dat die mensen die dus ouder zijn dan 80... want je hoorde niet ouder te worden dan hooguit 80... Hè, dat daar nooit uh, premies voor zijn betaald... en dat die dus geen recht hebben op pensioen. Yeah. Yeah. Uh, toen ik... Uh, uh, ik, ben, ik ben dus een van de weinigen die behoren tot de echte eerste grijze golf, want ik ben geboren in 1921 uh, en dus vlak na de Eerste Wereldoorlog. En toen werden er ook van die kindertjes in massa gemaakt, net als de grijze golf die er nu dus aankomt hè, en die dus... Uh, na van het jaar 1945 afstaanbaar zijn. Ja, maar meneer Kolthoff, u zegt net... Uh, ik krijg briefjes van mijn pensioenfonds... waarin staat dat mensen zoveel ouder worden... Uh, dat daardoor de boel uh, moeilijker betaalbaar wordt. Maar voelt u zich dan ook daarmee persoonlijk aangesproken? Ik voel me zeer aangesproken, want ik zal u vertellen... dat uh, er komt, uh, niemand uh, voor het voetlicht die nu is eigenlijk precies vertelt waar het op staat. Het is namelijk zo... Dat mijn pensioen is wat dus dat gedeelte betreft, wat dus door de Metallectro wordt uh, uh, aan mij gegund, dat is 30% achteruit gegaan. Ja. En dus niet die 2% van dit jaar en van het vorige jaar, hè, omdat er niet geïndexeerd werd. Ik heb namelijk al ongeveer 15 na 20 jaar geleden. Uh, Contact opgenomen met de vakbonden. die aan de wieg stonden. van deze bedrijfstak, pensioenfondsen. En toen heb ik ze gezegd dat ze nu eens op moesten houden. met het gaan betogen op het Maliveld en dergelijke. om daar loonsverhogingen af te dwingen. Want na, na iedere loonsverhoging, dus. kon je er eh, donder op zeggen dat er dan een inflatie daarna kwam. met praktisch hetzelfde percentage. Alleen de pensioenen die gingen niet mee. Ja, ja. Dat heb ik toen al ervaren. En bij dit pensioenfonds is het dus zo dat ze hebben de spelregels doodgewoon veranderd bijvoorbeeld. Want dan werd je bij de aanvang in het jaar 1969 is het allemaal uit de grond gestampt, deze regelingen. En toen hebben ze mij, mij dus premie laten betalen... voor een pensioen dat niet alleen waardevast... maar ook welvaartsvast zou zijn. Ja, ja. Nou, van het welvaartsvast... daar zullen we het maar uh, helemaal niet over hebben. Maar dat waardevast... het is 30% achteruit gegaan. Ik heb al de cijfers van het Centraal Bureau... voor de Statistiek op nageslagen. En het is doodgewoon dood die treurig. Ik kan er niet meer van rondkomen. Ja. En wat nog treuriger is... In 1941 was er een oproep in Den Haag... waar ik toen woonde, bij mijn ouders... om uh, in dienst te komen van het ABP... dat toen gevestigd was in Den Haag. Ja. En weet u waarom? Ik heb geen idee, nee. Het, AB, het ABP moest uh, van, van de bezetter... ineens op alle pensioentjes loonbelasting gaan inhouden. Hmm. Want de loonbelasting... Die vloeit voort uit Duitsland. Ja, ja, ja. En uh, daar hebben we nodig, want dan kon het niet meer automatisch. Die checkjes worden afgedrukt. Ja. Bij even meer met hand die checks gaan schrijven. Ja, maar, maar, maar u zei dus.dat men daar zo aan het, uh, aan, aan het werk wil gaan, heeft men mij duidelijk gemaakt dat. Uh, pensioenpremies heilig waren. Ja, maar even voor mijn begrip, meneer Korthoff... want u zei net... Uh, uh, mijn pensioen is achteruit gegaan en tot op een niveau dat het niet meer gezellig is. U, u kunt er niet meer van rondkomen. Wat betekent dat in de praktijk? Dat het gewoon 30% minder is geworden. Want ik, ik hoor ook nooit... wat in feite de pensioen ou, uh, opbouw van deze oude knarren, zoals ik. Hè, ja. is, het is namelijk zo... Dat vroeger moest je premies betalen voor een pensioen wat niet waardevast was. Ja. Dus heb ik tot 1969 hè, deelgenomen in pensioenfondsen die helemaal eigenlijk geen waardevast pensioen opleverden. Nou, vanaf 1969 is daar van ja. die, die pensioengedeelten van mijn 40 jaar. 40 dienstjaren moet je hebben om aan je maximale pensioen van 70% te kunnen komen. Mm -hmm. Daar zo heb ik dus eventjes, nou, ongeveer 21 jaar besteed aan het opbouwen van een pensioengedeelte ja. Ja. die helemaal niet waardevast waren. Okay. Nou, die pensioengedeelte, die zijn niet met uh, 2, 3% achteruit gegaan. Die zijn, is ongeveer een derde van de waarde nog overgebleven. Okay. Ik wil u hartelijk danken, meneer Kooltof, dat u kwam vertellen over uw pensioen. En, uh, en hopelijk keert het weer ten goede. Dank u zeer. Mag ik nog eventjes er een regeltje aan toevoegen? Nou, een, echt één regeltje dan. Ja. Ik verlang dus van de overheid dat ze ons niet langer bedriegen... en dat ze nu beginnen aan een herstelfonds voor deze oude mensen... Hè, die niet meer rond kunnen komen. Oké. Okay. En dat dat aangevuld wordt. Want ik krijg ook geregeld te maken met de weduwe van oud-collega's... die inmiddels overleden zijn. En die dus... Nou ja, uh, uh, uh, de man heeft dan op zijn sterfbed nog verteld... Meid, jij bent er goed aan toe, want jij krijgt een waardevast pensioen. Ja. Nee dus. Oké, okay. goed. Ik, ik begrijp het. Dank u zeer. Dank voor het bellen. En als u wilt reageren... Um, stuur dan een tweet... Um, en volg Ed Kazeluna of volg Ed Dumosh. Als je dan twittert eh, dan met een van die twee namen erin... dan eh, krijg je voorrang wat ons betreft. Dan, eh, dan sturen wij een tweet terug. Volgen jou. Je kunt je telefoonnummer volgens DM'en. En dan hebben wij contact via Twitter gelegd. Vorige week hebben we het zo geprobeerd. We gaan het nu nog één keer zo doen. Je kunt ook bellen. 0800-1121. about her, everybody wants to get me, someday soon, but well, I'm gonna Send me a letter Cause I got to know When you go Candy floss Baby blue eyes I've seen her flying She's the queen of the skies Someday soon Well I'm gonna know Where she go I've been dreaming of her She's so clean. Met Candy Floss, zo heet het liedje. We praten over uh, uw pensioenpot. Wat zou u in uw pensioenpot willen stoppen? Uw droom, uw favoriete hobby? Uh, Twitter naar Ed Kasseloune of Ed Dumosh. Volg ons en dan maken wij contact. Of bij ons 0800 1121. Stony Waanders, goedenacht. Goedenavond. Wat zou jij in jouw pensioenpot stoppen? Nou, um, vooral, um, ik hoorde net al een man spreken over zijn hobby's en nee, ik ben ook zeer uh, erg enthousiast met bijvoorbeeld muziek en CD's zalen en uh, uh, dat zal ik veel meer gaan stimuleren dan ook dat ik meer mijn uh, muziek kan luisteren, want toevallig, uh, <laughs> ik doe dan uh, zelf bij de, bij de lokale radio, ben ik ook aan het radio presenteren mm -hmm. en, uh, en dan is het altijd leuk om dan even, even muziek te luisteren, zoals net deze plaat ook van uh, Johnny. Het de, de is even weer even wat anders dan, dan alle andere muziek. Dat je even een beetje tot rust kan komen na al die werkdagen die je dan hebt gehad, neem ik aan. Want ik doe dan zelf, doe ik nu dan nog, omdat ik uh, vrij jong ben, uh, studeer ik als spookkundige. Mm -hmm. En um, ik krijg dan ook heel vaak in gesprekken met mensen die in de, uh, echt in de praktijk zitten. Die zeggen wel van ja, je kunt dan erg werk minderen. Maar zoals bijvoorbeeld als je een, een uh, noem eens een klein bedrijf die uh, bijvoorbeeld in witgoed handelt. Zoals bijvoorbeeld zo'n uh, koelkast. Nou, die moet wel richting de keuken worden getild voor zo'n oudere mevrouw. Ja. ja. En of je nou 70% of dan misschien de 100% hebt. Maar die koelkast moet dan wel in de keuken komen te staan. Wat wil je ermee zeggen? Nou, dat, um, dat bijvoorbeeld, uh, uh, nou in mijn toekomst zal ik bijvoorbeeld uh, tot misschien wel de zeventigste jaren moeten doorwerken. Maar um, een, een, een echte timmerman of een, een, een, een, een noem een voorbeeld van een, een, nou dan die witgoed voor in de keuken. Nou, die mensen die zullen toch echt wel uh, uh, op een gegeven moment uh, door hun jaren zijn. Door uh, ach, ik zit dan zelf straks op kantoor. En dat is op zich best wel makkelijk te doen. Dan kan ik makkelijk dat mijn zuftigste doorwerken. Ik bedoel, als zoals u als radiomaker of radiopresentator, die, dat is op zich relatief met het, het lichamelijke werk toch wel een, een stuk lichter. Ja, lijkt, lijkt mij. Ja, nee absoluut. Ja, nee, maar goed, ik zei al, ik, ik vind, vind het een gibus idee om op mijn 65 te moeten stoppen. Ik moet er echt niet aan denken. Ja, nee, kijk, precies hetzelfde heb ik ook. Ik, uh, ik, ik probeer van mijn hobby mijn werk te maken, maar op een gegeven moment jouw lichaam moet het ook aankunnen. En daarom uh, probeer ik ook van mijn, mijn hobby mijn werk te maken. En uh, dat is dan dus architectuur, wat ik dan zelf heel erg mooi vind. Maar om uh, uh, um mijn rust te krijgen ben ik dan als uh, uh, echte liefhebber van muziek bezig. En uh, heb ik ook al een om uh, jouw radio Gerrit Ekdom in te halen met zijn CD-wand om een hele cd-rand vol met, muziek -cd's te, met originele muziekcd's te hebben. Oh, Oké. Okay. En, en je zei het, Johnny, daar reageerde je net op, dat is originele muziek. Wat is nog meer? Wat, wat, wat uh, krijgt er een ereplaats in jouw uh, cd-rec? Um, als ik nu echt kijk, dan, uh, dan kan ik toch echt wel zeggen... dat Massive Tech echt een geniale uh, ja, band is, zeg maar. Mm -hmm. die, die bij mij echt groot op de planken staat. En ik heb dus daarom ook van hen eigenlijk bijna alle cd's... Ja, Massive Attack is een, uh, een hele bijzondere band... omdat het oude mannen zijn die nog vreselijk leuk muziek maken. Um, nou ja, Wanneer ben, ben je een oudere man? Ik bedoel, dat is ook uh, relatief. Ja, maar het zijn 40-plussers. Misschien, misschien wel nog ouder, ik weet het eigenlijk niet precies, toch? Um, ja, dat klopt. Uh, ze zijn in 1987 begonnen, volgens mij, uh, uit mijn hoofd kwam. En in 1990 werden ze echt een uh, uh, grotere bekende, hier ook in Nederland. Ja, ja, het is een fascinerende band ook uh, door hun uitstraling. Ze zijn gewoon volstrekt relaxed uh, zoals ze spelen. Ja, ja, ik moet ook zeggen, in uh, Leftism, ik weet niet of ik dat nog wat zeg, maar ja. dat is ook wel een, een muziek dat echt uh, uh, hele mooie muziek maakt... van een rustig, uh, langzaam begin tot een uh, toch wel bombastisch einde. En... Uh, ik hou daarom voor, voor mijn leeftijd, ik ben nog zelf 21. Uh, ben ik vrij vroeger luisteraar van jazz. Hoewel je tegenwoordig met bijvoorbeeld die, uh, Wouter Hamel. Uh, uh, toch wel steeds mijn jeugdige hebt die wat meer richting jazz gaat luisteren. Stony! Ah, zeggen... Wij zijn dus even ja. heel snel uh, onze muziekcomputer ingedoken. Ja. Dit herken je volgens mij. Ja, dit is een Massive attack, ja. We gaan gewoon een stukje Massive draaien. Die gaat uh, een eerplaats krijgen in jouw CD-rek. En daarmee in jouw uh, pensioenpotje. Toch? Kijk, dankjewel, dankjewel. Oké, okay, Stony Wanders. Dank dat je belde. Massive met een stukje van Unfinished Sympathy. Zou u in uw pensioenpot willen stoppen? Behalve uw gezondheid en geld uiteraard. Uh, Volgens ons Ed of Ed Dumois Stuur een tweet, wij sturen een tweet terug. Dan gaan we DM'en en dan wisselen we telefoonnummers uit. En dan zit je zomaar hier in de uitzending. Rob Wilbrink, goedendacht. Goedendacht. Mijn moeder heeft even iets uh, van het hart uh, over de vorige spreker Of uh, de spreker in het vorige uur. Uh, moet ik zeggen, ik, ik kan wel zeggen dat hij een vrij genuanceerd... Uh, uh, beeld achterliet van, uh, uh, van wat er in de pensioenwereld uh, gebeurt. Mm -hmm. Toch hoor ik nog één ding steeds niet. En uh, dat is dat pensioen. En dat wordt er met, met, met uh, woorden gegooid van. Uh, zijn de ouderen dan niet meer solidair aan de jongeren? En, uh, en dat soort zaken. Ja. Pensioen is oh, niks anders dan uitgesteld loon. Ja. Daar hebben die mensen. Die zometeen van het pensioen gebruik gaan maken, of nu al gebruik maken, hebben er zelf voor gespaard. Mm -hmm. En dat kunnen de jongeren dus ook doen. Ja, ja. Dus dat heeft niets met solidariteit te maken. Als je toch een solidariteit hebt. Dan hebben we het mogelijk over een AOW-kwestie. Nou ja, uh, hij zei het principe ons, waarop ons uh, pensioensysteem gebouwd is, is verplichte solidariteit. Dus wij, wij met z'n allen, zijn verplicht om een uh, pensioenvoorziening te gebruiken die er is per sector geregeld. Ja, maar is wel dan. helemaal op jou toch? Ja, maar, maar het is. Als, het, als, maar de ja, solidariteit, ja, sorry, de solidariteit is, bestaat eruit dat het een collectieve voorziening is. Dus het is voor ons allemaal. En niet inderdaad in de solidariteitszin van als jij het moeilijk hebt, dan betaal ik jou een beetje. Nee, we moeten met z'n allen eraan meedoen. En omdat het om z'n allen gaat, is daar een vorm van solidariteit. We zijn solidair met met andere mensen in. Ja, maar boek. de solidariteit. Dat kan dan wel ingebaseerd zijn omdat het in onderhandelingsgesprekken tussen vakbonden en werkgevers. Wordt het collectief vertaald. Ja, zeker, precies. En dan collectief Maar het staat. wordt op jou individueel toegesneden. Ja, precies. Je rookt waarschijnlijk jaarlijks een pensioenbrief. Ja. Er is, niemand, is. Ja, ja, er is, is. niemand die zo'n pensioenbrief krijgt als jij. Ja, nee, dat kan. Want dat heb jij ook gebouwd. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Even, even nog, uh, Rob, want uh, mijn vraag is: wat zou je in jouw pensioenpotje willen stoppen? Wat, wat, wat zou dat zijn voor jou? Een uh, paar goede boeken. Uh, dat ik me de tijd gun om over eens een keer uh, fictieboeken of romans te lezen. Dat doe je nu niet? Uh, nee, ik ga altijd naar non-fictie. <laughs> Zolang er nog wat te leren is dan, uh, en wat op te steken valt. En wat, wat is jouw favoriete non-fictie op dit moment? Oh, dat is uh, heel breed, uh, te breed. Dat, is, uh, dat kan van alles uh, en nog wat zijn. Dat is uh, overal. En nog een beetje reizen. Ja. Ja, maar uh, uh, grappig is dat je, dat je zegt dat uh, fictie, dat je daar niet aan toe komt nu. Uh, waar zit hem dat in, dat je daar niet aan toe komt? Daar geef ik me gewoon geen tijd voor. Behalve, behalve, maak een grote uitzondering op, slaat staat nergens op. Het af en toe weer herlezen van Asterix en een Obelix. Oh ja, nee, dat, dat, dat is inderdaad uh, wel uh, op niveau. Ja, precies. <laughs> dat is erg grappig hoor, daar niet van. Ja. Ik heb nog een aantal dingen nog even opgeschreven, en dat maak ik even, even heel kort. Uh, die, er was een meneer of een vrouw die zei van, uh, uh, uh, daar krijg ik zo'n regeltje van, ja, maar het is niet meer gegarandeerd. Ja, dat komt omdat de Nederlandse bank uh, enige jaren geleden uh, dat aan pensioenfondsen verplicht heeft opgelegd. Ja. Die regel moesten ze opnemen. En uh, dat de overheid moet ingrijpen, uh, was ook iemand, uh, een van de sprekers. Um, de overheid heeft op zich op het pensioengebied niet zo heel veel in te grijpen. Die is op AOW, die kan van alles bepalen op AOW-gebied mm -hmm. en op de fiscale regelgeving omtrent uh, uh, uh, pensioenen. Maar nou, op zich is elk bestuur van een pensioenfonds is zelf verantwoordelijk wat ze met hun pensioenen doen. Ja. ja en die zeker. hele hype. ...van 65 naar 66 of 67 of waar we ook heen willen... ...dat is ook... ...dat is niet plotseling... Uh, uh, ...komen we erachter. Ik bedoel, elke twee, drie jaar... ...word ik geconfronteerd met een treurig kijkende actuaris... Uh, ...die weer gaat meedelen... ...dat de levensverwachting voor mannen en vrouwen... ...weer met drie of vier maanden per jaar gestegen is. Ja, daar dus, ja. uh, ben je eigenlijk heel blij mee zo moeten zijn... ...maar in pensioenverband is het weer een andere verhaal. Ja, uh, uh, precies. Dus. Het is helemaal geen verrassing. Het wordt nu opeens een, um, in, uh, een soort hype van: ja, daar moeten we wat aan doen. En, en, en, het is gewoon een financieringsvraagstuk. Ja, ja, precies. Je nee, het betaalbaar is. Je ziet het bij de premies die. Uh, hetzij de werkgever, hetzij de werknemer. of uh, gedeeld in die, in die combi uh, betalen. Je bent van het hele probleem af. Ja. En ook. Wat uh, trouwens de, de, de, de, de, sommige mensen zeggen die hebben het dan over grote graaiers, maar dat was met name nou ja, een vorige politica. Uh, ik, ik moet zeggen, daar ken ik, herken ik helemaal uh, niets van. Er uh, is geen pensioenfondsbestuurder, zou ik bij haar zeggen. Ik laat de overheid er even buiten. Uh, maar uh, die een graai in de, de kast kan doen. Mm -hmm. en, uh, en voor zover mijn kennis rijdt, en ik heb er ook dertien jaar gedaan. Dat is allemaal ook nog eens een keer onbezondig werk. Ja, ja, ja. Dus uh, uh, wat dat betreft heb ik er redelijk vertrouwen in. En als morgen, door de regels die de Nederlandse bank heeft opgegeven hoe we moeten rekenen, waar we moeten rekenen... als morgen bijvoorbeeld de kapitaalmarktrente... Uh, uh, uh, plotseling van 3 naar 5 procent gaat... dan is er geen pensioenfonds meer in de problemen. Nee. Goed, maar mooie... Uh, uh, uh, een paar mooie romans. Om daar de tijd nog eens even voor te hebben. Oké, okay, ik, ik wil je daar hartelijk voor danken, Rob. Dank je wel dat jij je uh, contact met ons opnam. Dank je wel. Oké. Okay. We gaan uh, naar uh, mevrouw De Wit luisteren. Goedenacht. Oh, mevrouw Spekmans, neem me niet kwalijk. Oké, okay, hier mevrouw ben Spekmans. ik. Ja, wat fijn. Goedenacht. Goedenacht. Uh, hetgeen wat ik in het pensioenfonds wil stoppen... ...is een reis naar Chili... Die wil ik nog eens een keer gaan maken, want ik houd uh, erg veel van Zuid-Amerikaanse muziek. Mm -hmm. En ik wil een keer op dat plein lopen met die dwaze moeders, met die witte sjaals. Ja, sorry, maar uh, ik heb even één probleem. Geld. <laughs> daar excuseer ik me op voorhand voor. Ik verstond even niet waarna u op reis wilde. Naar Zuid-Amerika, het land Chili. Oh, naar Chili. Ja, precies. Nou, iedereen wil verstaan, maar ik was even. Uh, er werd even tegen mij gesproken. Ja, ja nee, uh, helemaal oké. Okay. Ik herhaal wel. Ja, <laughs> tot het vervelend wordt. Ja. Nou, maar, en en... Uh, ik heb nou. Ik, een paar jaar geleden ben ik naar uh, Cuba geweest. Een rondreis gemaakt. Mm -hmm. Daar heb ik ontzettend genoten van de muziek. Maar ik kwam gedesillusioneerd terug. Want het is een prachtig land. Maar die armoede, daar werd ik kotsmisselijk van. Ja, ja, ja. ja. En, en wat, wat viel u het meeste tegen in die armoede? Dat, uh, er wordt dus gezegd. Ze zijn sociaal. Ze hebben gratis uh, ziektekosten. Gratis leren. En weet ik veel wat allemaal gratis. Maar zo zou... Er is zo ontzettend veel ijmoe dat ik mensen tegenkwam die geen pand meer in hun mond hadden. Ja. En heb je dan gratis uh, uh, ziekenhuis en weet ik veel wat allemaal? Ja, ja, ja, ja. Het is een prachtig land en hetgeen waar het goed gaat is aan de stranden. Maar ik heb dus een rondtour gemaakt. Dus ik ben ook in de binnenlanden geweest. Ik wilde echt het land leren kennen. Mm -hmm. En... Uh, het land is prachtig, de mensen zijn aardig, de muziek is fantastisch. Overal waar we kwamen om iets te drinken of wat dan ook... dat was weer een beentje en we konden weer dansen... en we konden weer, weer van alles en nog wat. Dat was ontzettend goed allemaal geregeld. En toch kwam ik niet tevreden terug. Omdat u gewoon te veel ellende gezien had ook? Ja. En dat mocht ik dus niet zeggen... Ja, maar wat, wat betekent dat nu? Want uh, u zegt, ik, ik, ik stop dat in mijn uh, pensioenpotje. Ik wil nog een keer terug naar Chili. Ja. Wat gaat u dan anders doen of anders zien dan de vorige keer? Nou, ik hoop dat ik in Chili minder armoe zal zien. Want het wordt weer, ik wil weer een rondtoer maken. Als het me gegund wordt, moet ik erbij zeggen. Mm -hmm. en een hoop van het land zien, omdat... Ik zelf een Zuid-Amerikaans land heb uitgekozen, en dat is Chili, omdat ik uh, Chilenen heb gesproken die toen de tijd gevlucht waren. Voor het uh, generaals regime. Ja, ja. En uh, die hebben mij een paar woordjes Spaans geleerd. Die ik al lang en breed kwijt ben, want ik praat over welke jaren praat je dan? Simon Servessa. <laughs> maar misschien ga ik dan voor die tijd even nog een, een cursus Spaans doen. Dat lijkt ja. me wel handig. Ja, in, in de hoop dat het daarna ook een, een mooier land oplevert. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, maar tuurlijk. Maar ik heb dus echt ook voor Chili gekozen... omdat dat niet volgens mij, maar wie ben ik... niet zo toeristisch is als de rest. Ja, ja. Wanneer uh, uh, zou u met pensioen gaan? Ik ben al lang met pensioen. Oh, u bent al lang met pensioen? <laughs> ja, ik ben uh, afgelopen januari 70 geworden. Oh, Oké, okay. nou dan, dan uh, zou ik zeggen, waar wacht u nog op? Ja, nee, er zit eerst een reis aan te komen naar, uh, met een vriendin. Naar? Turkije en Troje. en Maar zij moet mee kunnen, want ze, er moet een rolstoel mee. En nou. dat wordt natuurlijk een beetje een probleem, hè? Want okay. de acropolis op met de rolstoel... Dat wordt een beetje lastig. Ja. En het paard van trooien, dat, dat, dat, dat lukt wel. Oké. Okay. <laughs> dus... Nou, ik, ik hoop dat het goed gaat. Ja, ik hoop het ook. Want zij wil dolgraag met mij mee op vakantie. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Nou, ik... we zullen dat voor je duim duimen. Het... Wat zegt u? We zullen voor je duimen. Graag. Dank je wel. In, in de hoop dat het werkt. Dankjewel. Dank je wel. Dank. Dag. Dag, Paul Spekman. B. Dan Brinker, goedenacht. Ja, goedenavond. Uh, ik, uh, ik hoorde de vraag over wat ga je in je pensioenpot stoppen. Ja. En voor, en voor mij is dat heel actueel, want uh, 11 maart word ik 65 en 1 april pensioneer ik. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik moet er nu over nadenken. Ja. En uh, ja, ik vind het uh, uh, echt uh, heel merkwaardig dat je, uh, niet, dat je moet stoppen. Uh, dat je niet gewoon kan doorwerken. En uh, ik heb dus van alles uh, uit de kast gehaald... om te kunnen doorwerken. Wat voor werk doet u? Nou, ik ben... Uh, uh, ik, ik werk bij, een, uh, bij de Vrije Universiteit. Ik doe daar hoofdzakelijk uh, informatica werk. Maar ik doe daar ook uh, onderzoek. Onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Uh, en... Uh, ik kan dus nu, uh, en gelukkig uh, gaat het allemaal gebeuren. nadat ik gepensioneerd ben. Uh, aan de uh, universiteit waar ik nu nog werk. als gast. aan mijn onderzoek doorwerken. En daar ben ik heel erg uh, tevreden over. Ja, maar u heeft blijkbaar nog wel aan flink wat bomen moeten schudden. eerst? Um, nou, in zoverre dat. Uh, het onderzoek wat ik deed. was heel erg nieuw en niet zo erg. Uh, uh, in de lijn van, uh, van uh, waar onderzoek in gedaan werd, nog bij, bij mijn eigen universiteit, al, nog elders. Maar het, het begint langzamerhand, uh, en ik heb het allemaal via mijn vrije tijd, uh, via vrijwilligerswerk moeten opzetten, is me uiteindelijk gelukt om het onderwerp op de agenda te zetten. En nu is het een uh, interessant onderwerp ook voor uh, bijvoorbeeld Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Waar gaat het onderzoek precies gezondheid. over? Uh, het gaat, uh, die hebben geld gestoken in het uh, financieren van een onderzoek naar het uh, uh, beter zichtbaar maken van fietspaden voor mensen die slechtziend zijn. Okay. Ik, ben, ik ben zelf slechtziend, dus dat onderwerp interesseert me heel erg. En dat onderwerp, dat, uh, uh, ja, daar, daar wordt nu veel uh, aandacht aan besteed. En daar wil ik graag meer aandacht aan besteed krijgen. En dat, dat kan nu eigenlijk omdat ik uh, kan doorwerken, weliswaar als gast. Maar goed, dat heb ik er dan voor over, om onbezoldigd uh, dat onderzoek te doen. Oh, ja, wacht even. Dat, dat, dat is niet onbelangrijk, die bijzin. Dus u, u, u mag niet meer uw betaalde werk voortzetten. U mag nog wel genadebrood eten door het onderzoek te doen, maar dan vanopje. Exact, exact, exact. Wat een wonderbare nou, ik heel, constructie. Ik vind dat heel erg raar. Ik vind het heel erg raar ja, want de dat waarde dat van is. wat u doet, die wordt niet opeens, als u 65 wordt, opeens is die waarde van wat u doet nul. Ja, zeg nog... De, de, de waarde? waarde van wat u doet verandert niet. U, de, u blijft nee, even de, waardevol de, de, de als voor. Het de waarde van onderzoek verandert niet. En, uh, en, uh, maar ik ben dus een uh, gratis medewerker <laughs> in, dit, uh, in, in dit geheel. Ja. ja, we zullen toch als uh, mensen langer uh, willen werken... dat zou uh, zeggen dat het dan het laaghangende fruit in deze hele discussie ook maar zeggen. Dat zouden we dan als eerste mogelijk moeten maken. Ja, absoluut. absoluut. Wonderbaarlijk toch eigenlijk, uh, Oké, okay, ik, uh, ik, ik, doe, ik doe dat onderzoek heel erg graag. Uh, en, uh, ik vind het ook erg belangrijk dat het gebeurt en gelukkig vinden anderen het ook belangrijk dat het gebeurt. Dus dan, dan kan je zo'n plek krijgen. Uh, maar uh, op zich is het dus heel vreemd dat als iets wat goed loopt... Uh, uh, ...zomaar afgebroken wordt, omdat je nou eenmaal die leeftijd hebt bereikt... En uh, ...verder nog uh, goed in staat bent, fit genoeg bent om, om daar gewoon mee door te gaan. Ja, nou ja, leeftijdsdiscriminatie is bij wet verboden, behalve als je 65 wordt. Ja, ik vind, ik vind, uh, ik vind, uh, ik vind heel veel dingen rond de, uh, rond de pensioenen vind ik echt uh, onbegrijpelijk. Maar ook de financiële kant, wat de anderen aan de bod hebben gebracht, die vind ik ook onbegrijpelijk. En dan heb ik het niet over de indexering, want daar kan ik me wel iets bij voorstellen... Maar uh, ik heb dan ook nog een, een, een, de situatie dat ik uh, gescheiden ben. En mijn veel jongere ex, uh, die kreeg ook ineens pensioen omdat ik pensioneer. Dat, dat is iets wat ik helemaal niet begrijp. Dat, uh, waar ja. dat nou weer vandaan komt. Uh, ja, ja, ja. Misschien komt dat uit de tijd dat vrouwen geacht werden niet te kunnen werken. Ja. Maar ja, die tijd ja. is al lang achter ons. Ja, maar, dat... maar de wetgeving rond de pensioenen, in ieder geval van het AWP waar ik dan in zit, die is nog steeds zo. Ik vind het echt uh, bijzonder vreemd, moet ik zeggen. Ja, ik weet ook helemaal niet dat het zo werkt, maar op het moment: anders dan een AOW. Want AOW is natuurlijk wel gewoon aan je eigen persoonlijke leeftijd gebonden. Maar een pensioen gaan. Zodra... Ja, maar dat is nog niet zo lang hoor. Maar bij het pensioen is het nog steeds zo dat. Uh, als, uh, als, uh, nu, nu ik dus met pensioen ga dat mijn ex dus ook uh, gedeeltelijk met pensioen gaat. Ja. Terwijl hij nog gewoon werkt. Althans, precies, dat maakt er verder niet uit... maar ze krijgt gewoon een deel van het pensioengeld, krijgt ze. Ja, ja, precies. En, ja, uh, bovenop uh, haar en, en dan is, bij, nou is het in de in maatschappij het algemeen zo... dat vrouwen uh, jonger trouwen dan uh, mannen. Dus dat is een uh, vrij wijd, wijdverbreide gebruik om, <laughs> om dat zo te doen. Uh. Ja. En ik zou zeggen, oh, god, ja, uh, vrouwen leven langer... Hebben een langere levensverwachting. En beginnen eerder aan uh, gemiddeld genomen aan, aan het genieten van het pensioen. Ja. Genieten de, in, de, in de zin van uh, daar uh, baten bij hebben. Ja, ja. Ik vind het raar. Ik vind het heel raar. Dat, uh... ja. Maar goed, ik ben blij dat ik, uh, dat ik in staat gesteld word... om uh, met, met de regels die er nu eenmaal zijn... om toch nog door te werken aan het onderwerp... waar ik de laatste tien jaar met veel genoegen aan gewerkt heb. Ja, helder. En, uh, en uh, dat, dat, daar ga ik ook echt van genieten. Ik zou het vooral doen. Dank voor het bellen. Oké. Okay. En een hele prettige avond, nog. En ook bedankt voor, uh, dat ik het dat allemaal kon zeggen. Ja. Graag gedaan. Als uh, je wil praten over pensioenen en over de pensioenpot, wat zou je in je eigen pensioenpotje willen stoppen? Uh, Twitter dan naar Ed of Ed Dumos. Volg ons Ed of Ed Dumos. Um, dan uh, sturen we stuur een tweet. Wij reageren, we volgen elkaar dan. En dan kun je je telefoonnummer dmmen en dan zit je zo in de uitzending. Of bel ons op 0800 1121. <tieding> Maar het droom gehad. Rustig maar. Rust nog wat. Je kussen is zelfs nat. Was het dan? Wat is de zo heet het liedje van de drieëes en uh, Ellen ten Damme. We hebben het over pensioenen. En wat zou u in uw pensioenpot stoppen? De heer ten Berge, goedenacht. Goedenacht. Wat zou u erin stoppen? Nou, ik hoop, ik hoop dat ik er niks in hoef te stoppen. Waarom niet? Het is eigenlijk een wens. Nou, het, het, het is een vergaande wens, maar ik hoop dat tegen die tijd het niet meer nodig is. En dat, dat de hele systematiek die, die we nu allemaal zo normaal achten... ...inmiddels achterhaald is. Welke systematiek? Van het, voor alles wat je nodig hebt als mens op deze aardkloot te moeten betalen. Ah, we schaffen het geld af. Ja. Heeft u even? Dat is radicaal. Nou, valt er reuze mee hoor. Ja. Maar dat, dat, de, die wens die wordt steeds vuriger, dat merk ik wel. Ja. Er zijn in het verleden wel eens pogingen gedaan in die richting, hè? Nou oh ja. Recentelijk. Nou ja, niet heel recentelijk, maar uh, ze hebben toch, er zijn toch diverse socialistische experimenten geweest... Uh, waar de bedoeling althans was, intentie was, om geld af te schaffen. Ja, ja, ja. ja die intentie is niet echt uh, breed gedragen. Dus, uh, Wat is er mis met de factor geld? Um, nou ja, inmiddels... Het is nog niet eens het, de, de factor geld, maar de, ja, de manier van waarop je... Uh, het vergaard, die, uh, die gaat inmiddels wel heel ver in uh, ja, goed, leningen van en percentages van. En, uh, ik hoorde het eerder de heer Van den Poel zeggen. Uh, er wordt te veel gerekend. Ja, ja. En ik zou dan graag in ieder geval iets, gewoon, iets mogelijk, hè, wat, wat waar waarde tegenover staat, dat is geld. En uh, uh, je doet wat en daar krijg je geld voor. Uh, en dat, dat kun je uitgeven. Dat, dat zou in principe een, een, een prima systeem zijn. Maar inmiddels is er zoveel systematiek omheen gekomen... die het onavol, ja, vol, niet volgemaakt voor de normale mens. Wat, wat zou je aan kunnen veranderen? Ja. Uh, uh, nou, eigenlijk uh, het klinkt het heel simpel, maar dat is het ook. Simpel denken. Laten we laat logisch en eerlijk praten. Um. Ja, oké, okay, dat klinkt simpel. Maar, maar hoe doe je dat? Want dan zul je dus de afhankelijkheid van geld... Eh, geen geld moeten lenen bijvoorbeeld als een eerste stap? Ja, inderdaad. Dan kan je geen huis ja. meer kopen. Je, een auto wordt ook al lastig. Of je moet een heel klein autotje kopen. Ja, het is, het is een, een compleet systeem. Maar ik vraag me af hoeveel toekomst dat heeft. En dat, dat is eigenlijk de reden waarom ik het wens. Ik, ik zie uh, in de laatste tien jaar behoorlijk wat ontwikkelingen, de, de zogenaamde crisis afgelopen jaar. Uh, maar ja, maar de, het vervolgen van hoe, wat er gebeurt als een bedrijf te groot wordt... dan deze wereld aan kan, uh, ja. multinationals, uh, nou, dat neemt behoorlijk enge vorm aan, vind ik. Dan groeit het uh, uit zijn voegen. Ja. Wat doet u zelf op dat gebied uh, qua omdraaien van de hele systematiek? Dat ik daar zelf aan doe. Ja. Nou, ik laat ik zo zeggen, ik, eh, ik hou eigenlijk al jaren met moeite het hoofd boven water. En dan nou, werk ik al 15 jaar, ik ben net 30 geweest. Dan werk ik 15 jaar van mijn leven, maar ik heb het nog wel wat overgehouden. Uh, het komt in eerste instantie omdat ik ben gaan studeren, en dat kan ik ook allemaal terugbetalen. Ja. Volgens proberen we het ondernemen. Maar dat kun je niet doen zonder lening, bijna. En. Uh, ja, we hebben een poging gedaan om een huis te kopen. Nou, dat is gebeurd. dat ik zeg om goed te verkopen, maar dat is niet gelukt. Ja. Dus ja, ik heb eigenlijk weinig keus. En daar eigenlijk nog niet over na kunnen denken. Um, maar, maar dat zit hem in het feit dat, dat zeg maar het het nestelen, zal ik maar zeggen. Het gewoon settelen, dat soort woord zocht ik. Het settelen nog niet echt goed gelukt is. Nee, maar ik, als ik zo omheen kijk, geldt dat voor iedereen wel hoor. We hebben de dertigers van nu, en die zijn er alleen maar als, als uh, idioot aan het werk. Uh, en met kinderen naar kerstjes aan het zeulen of, uh, of met moeite hun huis te financieren. Het is uh, en, in alle kringen. Ja. En en dat... Iedereen is wel uh, ja, eigenlijk met hetzelfde hoofd boven water aan het houden. Met de hoop dat ze hun baan behouden. Ik uh, wil u hartelijk danken voor uw bijdrage. Dank je wel. Okay. En een prettige nacht nog, dank. We zijn uh, praktisch aan het einde gekomen van deze uitzending van Casa Luna. Ik spreek het antwoordapparaat nog even in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Mieke, Frank hier. Jouw gast is uh, Ruart Gansenvoort, hoogleraar praktische theologie... en kandidaat senator voor GroenLinks. Nooit geweten dat theologie ook praktisch kon zijn, maar dit geheel terzijde. Mijn vraag aan hem is, kan hij de bijbelboeken van het Oude Testament nog opnoemen... Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We gaan echt de kaarsen doven. We gaan de lichten lager doen. Op Radio 1 gaat het gewoon door. Zometeen nog steeds wakker Nederland na ons op deze zender. Dank voor het luisteren. De NCV is morgen weer terug met lunch op deze zender. En tot die tijd blijft u luisteren naar deze zender.